In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort voor knooppunt Hoevelaken 4 kilometer. En naar Amsterdam voor Muidenberg 3. A2 Den Bos Utrecht tussen Kerkdrieuwen en Waardenburg 5 door werkzaamheden. En op de A20 hoek van Holland Gouda staat voor knooppunt de Bergseplein 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Voor Zandvoort en de regio. En als eerste plaats na twee uur rol je de Swing Out Sister, uh, Albert-Jan. Uit ja. de jaren tachtig en breakouts. Ik had dat kunnen weten uit de jaren tachtig. Tuurlijk, tuurlijk. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag. Welkom. welkom van over een zonovergoten uh, uh, gasthuisplein.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 Zaterdag nogmaals een hele goeiemiddag middag en welkom bij CFM Stanford. Wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Met nu Lipsync. Hier is Funky Town. Zet hem op 106.9 Zie je, 24 uur per dag. Eten zomer. you are to tears, remember someday mee te zingen Albert-Jan, deze van uh, wel, hoe heet hij ook weer die man <laughs> Lighthouse Family ja, ik weet het alweer, dat was hij uh, daarvoor trouwens uh, lekkere disco klassieker van Lip Sync en de Funky Town, inmiddels kwart over twee geweest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 ...in het centrum van Zandvoort. Op deze wijze wordt gemeten in hoeverre deze opstelling bijdraagt... ...aan de publieke veiligheid. Eind 2012 zal de proef worden geëvalueerd. Dus gedraag je netjes. Dus als je de kroeg uitgaat, gaat, even zwaaien. Even zwaaien, ja, even Toen zwaaien. Toen we ook in de studio van CIVM, want daar hangen ook camera's. Maar die zijn binnenkort echt actief voor iedereen, uh, Albert Jones. Gaat Ga dus Kan iedereen meekijken hoe wij radio maken op de zaterdagmiddag? Is dat wacht of niet? Dan dacht je dat ik bij de radio ben gegaan. Ja, ja, ja. <laughs> Hier, al Hier is Station Ellison, jump to the beat. www.zfmzandvoort.nl Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.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 ...is het toch een, even een zaak om u te attenderen op het volgende. Want je, je ziet natuurlijk een grote stijging... ...van het aantal woninginbreken aan tijdens de zomerperiode. De vakantieperiode staat namelijk voor de deur. Een tijd van heerlijk luieren en een strand lekker eten en drinken. Maar ook de weken waarin veel inbrekers toeslaan... ...omdat ze weten dat bewoners van huis zijn. Door rekening te houden met de gevaren... ...kan een kater bij thuiskomst voorkomen worden. Het is vooral een kwestie van goede voorzorgsmaatregelen treffen. Want vaak is het eenvoudig voor inbrekers... ...om die woningen eruit te pikken waarvan de bewoners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 wonen en dan nou komt die www.politiekeurmerk.nl slash preventie. Ik zal het nog even herhalen. www.politiekeurmerk.nl slash preventie is een lijst met tips te vinden om de risico's te verminderen dat er ook bij u zal worden ingebroken. En volgens mij houdt helemaal niemand zich eraan. Ben je op vakantie? Check het even op Facebook. Ja, ja nou, gezellig. Dus Social Facebook. Sociale, hoor, dingen. Ja, so sociale media. Ja, nou, en ook zo zijn, zijn, al, zijn duistere kanten. Ja, dus houd het in de gaten en niet al je berichten op Facebook plaatsen. Zo dadelijk het CFM weerbericht verzorgd door www.meteopagina.nl Oftewel Lex van de Horm. Maar eerst gaan we nog even een lekkere disco klassieker voor je draaien. Hier is Doe de Hassel.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 Maar uh, het wordt nu weer app, dus de wind stijgt weer wat uit uh, weer wat af vanuit het Zuid-Zuidwesten. En de uh, maximumtemperatuur temperatuur die zit onder 120 graden vandaag in Zandvoort. Oh, niet slecht. Dat is het helemaal niet slecht. Allee, morgen dan wordt het wat koer, uh, want dan komt de wind wat meer uit zee. En dan komen we op een temperatuur uit van ongeveer 17 graden in Zandvoort.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 Uh, wolkenvelden. En Nederland zitten er dan precies tussenin. Dus met een beetje geluk, als de timing gewoon is, hebben we maandag ook een aardige zonnige dag. Met een zwakke zuidelijke wind. En de maximaltemperatuur die zit dan rond de 20 graden weer. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Dan naar de dinsdag, dan hebben we ook weer periode met zon. Dus ook weer geen slechte dag. En in de middag, dan kan het dus een ontstaan Omdat de temperatuur die gaat naar de 2 23 graden en dan kan dat dan afgesteld worden met een een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 En dat kan er van alles gebeuren. En ik weet niet wat er volgende week zaterdag gebeurt. We gaan het in de gaten houden op www.meteopagina.nl Dankjewel Lex van de Hoorn.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 En una flor de amor lo volvió tiene mi Cuba un soft y una campina, hecha de caña barro y agua marina, y el caminero es un buen cubano que una amor We Nog steeds treedt zich geregeld op in Zalvoort. Deze bellepres in orde met de Cuba medley.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 I'm not dead. If you don't know, like, I know you don't wanna step to this. idea. You know, like tip, to this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 And if your ass is a buster, 213 will regulate. Juist om half drie hoorde je het CfM weerbericht verzorgd door mediapagina.nl, oftewel Lex van de Horen. En Lex zit lekker op het strand, op het terras, on the beach. Nou, vandaar dit nummer. Ook, vandaar ja. uh, dit nummer even speciaal voor onze collega Lex van de Horen En geniet ervan. En volgende week weer op het strand zitten. Beloof je het ons? Ja, maar het is instabiel. hè? Of Onstabiel, instabiel. Maar goed, wat het weer gaat brengen volgend weekend, luister gewoon naar Zandvoort op zaterdag. En u bent weer helemaal bij